Het eerste succes van de Brabanders tambourine... inclusief een zelfgemaakte sitare die je hoorde. Doordat Summer of Love wordt opgepikt op de Nederlandse radio... krijgt de tambourine direct een platencontract bij Polydor. Het eerste album levert meteen een Edison en een zilveren harp op. Daarna wordt het echter snel stil rond de band. Cairo's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. In de nacht van het goede leven zet het geluid gelukkig door met live muziek uit de afscheidstournee van Adres Onbekend op Radio 2. Ze gaan niet weg, maar ze gaan naar Radio 5. Uh, live muziek in de studio hier van The Hype tussen 5 en 6. En in de tussentijd een gesprek met een plek hier ver vandaan. Een hoorspel uit 1987 en muziek die de nacht vasthoudt en de vakantie nog even doortrekt. Misschien bent u uh, Mens Ergje niet aan het spelen. Of uh, Cluedo. Of Hoedje Wip. Of Het Hengelspel. Of Kolonisten van Catan. Misschien bent u cd's op volgorde aan het zetten. Melodielijnen en akkoorden aan het bijveilen. Potjes met kruiden aan het bestikkeren. Aan het denken aan vorige week. Aan het denken aan volgende week. Brieven van vroeger aan het doornemen. Gedichten maken. Of gedichten lezen. Teder. Anton van Wilderode. Teder de dag die nog niet wil beginnen. Een tentenkamp van tulle en witlinnen, waarin de zon met vlokjes licht beweegt. Gelijk een vis met niets dan zilvervinnen. Hij schreef dit nummer ter gelegenheid van de opening... van het grootste indoor waterpark in uh, Japan. De Shigaya Ocean Dome in Miyazaki. In 1993 uh, werd het uh, geopend. Het bevat onder andere een vuurspuwende vulkaan en een glazen dak... dat zelfs op de meest regenachtige dag nog voor een blauwe hemelkleur zorgt. Dus terecht, take me to the sunshine. Nieuw uit Amerika nu, uh, geboren in Nashville, uh, Josh Hogue. Hij schreef songs voor onder andere de Backstreet Boys en Jess McCartney. Maar hij kan zelf ook bijzonder aardig zien. Hier is Stay Away. Aero's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. Just which way your head is blowing, who's always warm? David Lee Roth bracht de EP Crazy from the Heat uit toen Van Halen op het hoogtepunt van The Room zat. De band waar hij zanger van was. Op die EP ook Just a Gigolo en California Girls en dit Coconut Grove. De release van die EP verspreidde meteen de geruchten dat David Van Halen zou gaan verlaten. En dat gebeurde ook later dat jaar. Coconut Grove beschrijft een geliefde kustwijk in Miami waar heel veel speelfilms zijn opgenomen. Camping.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 Is de single van Bonnie Tyler uit 77, Wereldwijd werd hij meer dan een miljoen keer verkocht, Lost in France. Vanaf het donderdag in de BIOS voor een korte periode, want hij draait maar twee weken, Glee, de 3D concert movie, opgenomen tijdens hun zomertourney van dit jaar. Snelwerk is dat. Glee is de zangclub die gevormd is uit de leerlingen op McKinley High, de school waar de Amerikaanse tv-serie zich afspeelt. De club is het project van Will Schuster, de docent Spaans. En de jongens en meisjes van Glee zijn de kids from fame van deze tijd, zeg maar. Want ook de studenten van de School of the Arts in de tv-serie uit de jaren 80 deden enkele concertreeksen. Dat deden ze echter als zichzelf, terwijl de acteurs uit Glee in de film spelen als hun televisiepersonage. Ook in de backstagebeelden en in de tusseninterviews. Ik hoop heel erg dat het volgende nummer in de film voorkomt. De medley Happy Days Are Here Again slash Get Happy door Kurt en Rachel. Oorspronkelijk een duet van Barbara Streisand en Judy Garland. Get your troubles. Happy days Come on, get happy. I'm here again. You better chase, chase all your cares is about away. Again. Shout hallelujah. So let's sing a song. Come on. Come on, get happy Shining. Oh Get Happy, Happy Days Are Here Again, Met, uh, door de cast van Glee binnenkort dus vanaf donderdag te zien in een 3D-concertmovie. In de Dacht van het Goede Leven reizen we deze zomer kris-kras over de globe om te kijken hoe het begrip vakantie wordt ingevuld in de verre windstreken. We worden hierbij geholpen door de correspondenten van Wereldnet. Vorige uur waren we nog in Colombia, waar mensen nog aan het genieten zijn van een prachtige zonsondergang. En nu zijn we op een archipel van 115 eilanden, waar menig Nederlander van zal dromen. Palmbomen en witte stranden domineren het landschap, slechts verstoord door enkele surfers die de vroege ochtend golven proberen mee te pakken. Uh, op het hoofdeiland van de Seychelles, La Misère, zit voor ons correspondent Ira Oudwadia. Ira, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, gaat het een mooie dag worden daar bij jou? Ik denk het wel. Ja. <laughs> het is nog donker, maar ik denk het wel. Gisteren was het ook een hele mooie dag. En, uh, nou, het is het hier meestal eigenlijk, hè? Ja, en wat, wat, is, een, wat is een mooie dag daar bij jou? Wat beschrijft hij eens? Nou, dat is zo rond de 30 graden. Blauwe zee, uh, blauwe lucht. Ja. En dat is al, zo is het elke Ja, en warm. En zo is het elke dag? Ja. Bijna wel. Ja, we hebben natuurlijk ook hier het regenseizoen. Dat is meestal zo tussen december en februari. Dan is er kans op meer regen. En als, met name in ons, in ons gebied waar wij wonen, uh, La Miserde, omdat het wat hoger ligt, dus in de bergen, mm -hmm. dan, regent het, uh, dan regent het meer. En daarom is het hier ook heel erg groen. Mm -hmm. Dus dat, dat heb je er ook nog eens bij als voordeel? Ja. ja, ja. Dat je zelf uh, bramen kan groeien in je tuin, of gaat het zover niet? Nou, ja, dat niet. niet. Dat nee? Maar wel wat bananen en kokosnoten en uh, wat lokaal fruit. Dus Echt waar? Gewoon is. in je tuin? Ja, gewoon in de tuin. Wat leuk Aradon, joh. Ja, ja. ja, ja dus, Avocado's. En, ja? ja? Er zijn hier wel 16 soorten bananen zelfs. En die hele kleine. Uh, Mini-banaantjes. Dat is niet de, de grote bananen die bij jullie in de supermarkt liggen. Mm -hmm. Maar is wat kleiner en Er zijn er wel 16 van, ja. 16 verschillende. En. en uh, ja. wat uh, is, is dat dan in grootte of in smaak? Of, uh? Ja, in smaak ook. In, in grootte en in smaak. Uh, banaan mignon, banaan uh, gabou. Uh, er wordt ook. Van sommige benader worden uh, bepaalde gerechten gemaakt. De een is goed voor dit, de ander is goed voor dat. En van de een worden, ze ook, worden ook chips gemaakt. Oh ja. Die je dus als stekje als eten bij een borrel of zo. Ja. Ja. Ja. Goh, ja, weinig, weinig nadelen bij jou toch? Op, uh, of, uh, of, of kun je, kun je nou, wel iets noemen? Nou, voor mij bijvoorbeeld in Nederland hier, ja, elke dag is het bijna hetzelfde. Hè? Soms zeg ik van... Uh, Welke maand welke dag is het ook weer? Omdat het, het klimaat is bijna altijd hetzelfde. Behalve ja. toen, tijdens het regenseizoen. Maar ik, ik heb de laatste jaren ook gemerkt dat het ja is het ook niet meer wat het geweest is. Want soms uh, hebben we regen terwijl het droog moet zijn en andersom. Dus ik, ik merk zeker nog iets van klimaatverschil hier. En um, ja, dagen zijn een beetje hetzelfde. Ja. En uh, hoe zit het met de vakantiegangers uh, uh, in de zomermaanden bij jou? Wat merk je uh, daarvan? Nou, Wij krijgen hier uh, aan buitenlandse toeristen... Dat het hele jaar door. Ja. En, uh, natuurlijk wat meer in, in de, de Europese zomermaanden, natuurlijk. En dan met name in augustus, wanneer we bijvoorbeeld heel veel Franse mensen vakantie hebben. En dit is natuurlijk ook mijn oude Franse kolonie. In, met name in augustus liggen we veel Franse mensen, maar verder ook het hele jaar door. Mm -hmm. En dan, dan komen we hier natuurlijk voor zo'n zee en, en strand. En uh, daar gaat het hier eigenlijk om. Uh, het surfen wat je net al noemde. Hoewel ja. nou, ik, ik er iets bij moet zeggen, dat wij dus de laatste twee weken. ...nogal negatief in het nieuws zijn geweest... ...en het is voor het eerst in de 24 jaar dat ik hier ben... ...dat er twee toeristen zijn aangekomen door Haaien. Mm. En helaas zijn beide toeristen daarbij om het leven gekomen. Oh ja, dat is, is... Ja, heel, dat is heel bijzonder trainen. voor de sociale... Ja. ...ja, dat is heel vervelend en uh, eigenlijk zeer verontrustend. Ja. En, dus ja, met surfen moet men ietsje voorzichtig zijn. Ja, dat er is een Haaien ja. gevangen afgelopen tijd... ...op het eiland Eilertralijn waar ook beide incidenten gebeurd zijn... En die haai, daar mist een, een tand van. En er zijn dus nu twee experts uit Zuid-Afrika die zich daarmee bezighouden. En in het lichaam van het laatste slachtoffer is een haaietand tand gevonden. En dan nou mm -hmm. gaat men dus onderzoeken of die tand in het lichaam overeenkomt met de haai die ze dus hebben gevangen. En ja. nou, dat zou de boosdoener kunnen zijn. Maar je moet dus gaan afvragen waarom er ineens hier haaien mensen gaan aanvallen. Want dat ja. is gewoon, de laatste aanval was in 19. Dus ja, nou, dat is enorm lang maken. geleden inderdaad. Ja, vreemd is dat. Ja, dus ja. Het, ja, het kan te maken hebben met uh, ja, dingen die veranderen in de zee. Misschien ja. is er niet meer genoeg voedsel voor haaien. Uh, ja, klimaatveranderingen misschien, tsunamis, aardbevingen, dat zou allemaal zomaar kunnen. Ja. Dus, het, uh, dus dat was het nieuws van de afgelopen twee weken natuurlijk. En uh, sommige standen zijn ook gesloten op, de, op het eiland Tralem. Maar hier op Mahe, mijn dochter ging gisteren naar het strand. Ik zei van, uh, natuurlijk dat ze niet in het water mocht... Toen ze terugkwam, zei ik, en zwemmen de mensen. Ze zeggen ja, maar wel heel dichtbij en om die water. En um, ja. Nou ja, men is dus voor ze. Buiten het, uh, het, het duiken, surfen en het aan het strand liggen. Ja. Uh, wat zijn er uh, meer aan bezienswaardigheden op de Seychelles? En men komt hier voor de een zo. Het is echt of gewoon om niks te doen. Er komen hier ook mensen ja. die, die gaan echt. in een hotel zitten. En die komen dat hotel ook de, de week of twee weken niet uit. En die willen gewoon niks. Maar ja, echt, nee. de rest komt echt voor dat komt dingen die te maken hebben inderdaad met zon, met zee en het strand, ja. uh, duiken, snorkelen, zeilen en dan vooral dat zeilen in de maanden wanneer er veel wind is, dat is van juni tot en met september, dus dat is dus nu, dan is de zee wat ruw en ook wat niet zo helder, dus snorkelen is dat niet zo idee, maar, maar uh, zeilen en surfen dan wel weer. Ja. Uh, qua cultuur, ja, ik bedoel, we hebben hier niet heel veel musea, de geschiedenis van de socialisme, maar ongeveer 250 jaar oud. Dus ja. uh, qua cultuur is er niet zoveel te zien, dat ik het zo zeg. Nee. De bevolking, als die op vakantie gaat, uh, hoe ziet dat eruit? Nou, dat hangt een beetje af van de financiële situatie van de familie natuurlijk. En uh, ja, jullie hadden het over een caravan en dan 1500 kilometer rijden. Nou, dat kan hier dus niet. Ik denk ook dat het grootste deel van de bevolking nog nooit van hun leven een caravan hebben gezien. Um, maar men, um, de mensen die het minder financieel goed hebben, of het financieel minder goed hebben, die blijven vaak gewoon thuis. En die besteden dan de tijd van hun vakantie aan het opknappen van hun huis. Mm -hmm. Je moet ook bedenken dat dichtbij zijn de andere volgende bestemming is toch toch zo'n veer uur vliegen van de CzN. En daarbij denk ik dan aan bijvoorbeeld Mauritius en Réunion. Uh, er zijn mensen die zich dat kunnen veroorloven en dan gaat het ook vaak samen met winkelen. Mm -hmm. En er zijn nog steeds die je dus uh, in andere landen beter kunt kopen. Uh, of die verkrijgbaar zijn in andere landen dan de Seychelles. Dus er zijn mensen die gaan dan naar Mauritius, Dubai of Singapore. Dat zijn dus die bestemmingen die favoriet zijn uh, ja, als uitje en dan ook tegelijkertijd de shoppen. Ja. Sommige mensen lopen een winkel, dus de dingen die ze dan daar kopen, worden dan laatst in hun eigen winkel weer verkocht. Ja, ja. En dan zijn er mensen die uh, ja, het, het zich wel kunnen veroorloven en die gaan dan uh, verder naar landen zoals Engeland, Frankrijk, Australië, Amerika omdat veel Seshola daar zijn geëmigreerd. naar de staatkreet van 1977. Mm -hmm. Dus er zijn mensen die daar familie hebben. Dus die gaan dan op familiebezoek. Ja. En er zijn natuurlijk mensen ja, die zich. wat de al eerder noemde. die zich niet zo goed kunnen voorloven. Die kunnen ook bijvoorbeeld uh, naar de een ander eiland. die gaan naar Tallinnadik. En dan gaan ze met de boot. daar kun je dan een uur over. En dan logeren ze daar bij familie, vrienden. of in een, in een pension. Oké. Okay. Hoe gaat jouw maandag er zo meteen uitzien, Ira? Nou, ik ben vrijdag zelf teruggekomen uit Nederland. Ja. <laughs> en ik heb nog een koffer die ik moet uitpakken. Oh ja, ja. Ja, <laughs> ja met stroopwafels natuurlijk. Kijk. En uh, ja. nou, dat onder andere er verder ja, niet zoveel eigenlijk. Een beetje rustig aan ja, ja, nou dat nee. lijkt me heerlijk. Ik wens je daar ja. uh, en, uh, nou, een hele prettige maandag met stroopwafels, zou ik maar zeggen dan. Dank je wel. Goed, jullie Dankjewel. mee wel. op een mooie maandag. Ja, dat gaan we doen. Dank je wel dat we even met je mochten praten. Graag Dag. gedaan. Dag. When disaster it strikes on a daily basis, I'm looking for wisdom in all the wrong places, but still wanna laugh and disappointed things. Closer somehow, a flicker of peace that i finally found. Thank you for believing in me now, 'cause I do. In 2000 veroverden ze ons met A Thousand Miles, Vanessa Carlton. Uh, ze is in Europa een beetje van de radar verdwenen... maar uh, onder andere in de landen rond de Indische Oceaan scoort ze nog altijd goed. Dit was het titelnummer uh, van haar gelijknamige album uit 2009, Heroes and Thieves. Vakantie, een fijn onderwerp voor uh, cabaretprogramma's. We gaan luisteren naar uh, een stukje uit We Moeten Praten... een programma van Veldhuis en Kemper, wat speelt op een Duits vakantiepark. Richard Kemper ontmoet een andere Nederlander aan de bar. Ik heb een borrel nodig. Nee, ik duik maar eens even de bar in. Ah, de speciale bar voor de vaders: de barba. Papa. <lacht> nou ja, tenminste even normale muziek. De Beatles. Kom slaan. Hij komt nou. Oké, okay, oké, okay, een dubbele borrel dan maar. Oh mijn god, daar staat die kerel die kan al de hele week proberen te ontwijken. Hey! Nee, kom... nou... Daar nou, hebben bent toch ook een Nederlander of niet dan? Ja? Ja, ja dank wel. Ha. Ik ook. Oh. Zijn waren bij Nederlander. O, toevallig. Zijn dat kleine lelijke mannetje waar de hele tijd bij jullie in de buurt rondloopt? Is dat jouw jongste zo, joh? Ja? Ja, dank wel. Kan je zien? Dan moet je wat drinken vriend? Nee dankjewel. Mooi gezellig. twee biertjes. hoor. Dos biertjes graag. Dames drinken. Ja, witte wijn zeker Ja, Dos witte wijn. Lekker zoet want ik ben een vrouw. Ben je hier op vakantie? Ja. Ja. Ja, Ik ook. Ook toevallig. Zijn we halen bij op vakantie Was in mijn geval ook wel in het ook. Met mij was er allemaal niks aan de hand. Vrij normale vent, zoals je ziet, Niks aan de hand. mooie carrière een prachtig mooie vrachtwagen. Toen aan een nok toegevuld met die mooie groene kroppen slaan van die blauwe kratjes. Schitterend. aangenaam. Johan, slavenvoeder. Wow. Mooie man, Niks aan de hand. Maar op een gegeven moment denk ik, hé, hey, hé, hey, wat hoor ik nou voor geluten te trailer? Zal toch geen Chinezen in de trailer zitten, hè? <truimertijd> maar het waren geen Chinezen. waren de kroppen die tegen me begonnen te praten. Rare dingen die mij zeggen, weet je wel? Van uh, Johan, Johan, pas op, fietsen van rechts. Oh, strak mij keer de tyfus. <tie> op een gegeven moment deden ze springen het geluid van een oud vrouwtje tussen de wielkasten. Nou, <tie> <tie> Ik uit de wagen spring, onder de wielen kijken, Nog niks te zien natuurlijk. Zij keren lagen achterin. Ha, ah, geef <tie> Op een gegeven moment denk, nou Johan, je kaas maar weer in de geel. Ben de slama, Ja. Maak maakt niet uit wat je hoort, gewoon door. Gewoon negeer, dat het veilig aan een hele stukje met je vingers in je oren. Maak maakt niet uit wat je hoort, gewoon door. Maak maakt niet uit wat je hoort, door. Gewoon door. Hoor je wat door. Hoor je wat door. Zo heb ik zes bij ons in het bejaardertuus plat gereden. Kreeg ik nog maar met de hoge drugsput onder de wielkasten verdoorn. Vervloekte ratsla. En die neemt geen plek voor de monten. Toen zei ze niet, nee. Nee, het werd steeds erger. Oh, op een gegeven moment gingen ze recht voor onder de gordel van... Uh, Johan, je zuster kan niet koken en je moeder is een hoer. het oh, is zoveel veel, Pien. Mijn zuster kan niet koken. Kom! <lacht> op een gegeven moment kon ik niet meteen. Ja, begin kon ik gewoon niet tegen, Ergens in Duitsland. Ergens in Duitsland knapte er gewoon maar in mijn kop. Oh, ik hoor het nog gebeuren. Knap, daar ging iets. Ik dink, nou moet ik wat doen. Nou moet ik echt wat doen. Ik heb die waren aan de kant gezet. Ik ben uit de stad. Ik ben om mijn loop. Ik heb die laatste deur doorgedaan. Ik ben heel stiekem achteruit naar binnen gelopen. Ik heb hier niet ene keer omdraaid en gezegd. En nou! Is ze mooi niet verwacht? Ik <lacht> zie ze nog kieken. Allemaal wit om de noes. Uh. Was er nog Johan aan de hand. <lacht> nou, ben er mooi niet in trapt. Ik heb die laadeur zo hard dicht gesmeten. Die hebben zeker allemaal nog twee dagen lang een tut in de krop gehad. <lacht> maar dan denk je dat het gehaald. Nou, je zou het wel zeggen. Zou je wel zeggen wel denken, he? dat het ja. achter je ligt? Nou, mooi niet. Ach. Nee hoor. Na twee weken begon het hele gezeik van Verrewaans. Oh, jong. Oh, en de dingen die Steen mij zeiden van voor het blaadklap-incident. no, dat bleek allemaal maar het topje van de ijsberg. Sla! Zit je nou een grapje te maken? Zit je nou gewoon een dom woordgrafje te maken? Hé. Hey, je kan mee ver gaan, man. Dat je maar als je te ver gaat. dan sla erop. Had hij wel die baan ja? Graag Ja! Ja, zeven jaar lang, schitterende mooie carrière. Puff, weg. Drie jaar lang het briefschrift. Drie jaar lang het Dat iemand mij weer aanneemt wil. Ja? Drie jaar lang. Nu heb ik ook weer een baan, ook in het vervoer. Uh, wel stukken restiger. Bietjes. Ja, die hoogte is hun kop dicht. Veldhuis, Kemper camper met Johan de Slaakroppenvervoerder. Uh, dat uh, komt uit het programma We Moeten Praten. In september gaan ze weer door met de reprise van hun programma Dan Maar Niet Gelukkig. We draaien uh, live muziek uit Adres Onbekend. Mensen die daar uh, te gast waren in uh, de laatste uitzendingen van het programma op Radio 2. In september gaan ze uh, opnieuw van start op Radio 5. Sabrina Stark, zij was ook te gast. En ze speelde daar haar grootste hitsucces tot nu toe. A Woman's Gonna Try. Live in Adres Onbekend. Since the first day we walked the earth, it's time to read the final woman's word. where there is love. You don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl, easily carry the weight of the world, at least I. for me, she'd always try. In these footsteps, I won't find. Give me everything, I'm alive If you ask me to walk through fire I will try, I will try, I will try Always gonna try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 Voor jou Vem Whatever goes, she knows and she understands that when she falls, she will rise again. Be an even stronger in the end. Mm -hmm. Feel me breathing, I'm alive. If you ask me to walk through fire, I will try, I will try, I will try. Yes, I'm gonna try. Mistakes, I will try, I will try, I will try. Oh, who knows try? It's just the way it is. Don't ask me why. If I'm not to run, make mistakes, I will try. As long as there's KRO's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. Hoe doet hij dat nou? Hoe zou hij dat nou doen? Hoe doet hij dat nou? Hoe zou hij dat nou doen? Hoe doet hij dat nou? Hoe zou hij dat nou doen? Hoe doet hij dat nou? Hoe zou hij dat nou doen? Als ik vraag hoe hij dat doet, dan wacht hij even. Hij draait zich om en kijkt me aan. Je moet niet zeuren op een vrijdagavond. Het is vrijdagavond. Als ja, je haar dan wil gaan vragen, dan wil ze best wel dansen, maar dan niet met mij. Hoe doe het, doet hij dat nou? Hoe doe doet hij dat nou? Hoe doet hij dat nou? Hoe zou die dat nou doen? Hoe doet, het, doet hij dat nou? Hoe zou doet hij dat nou? Hoe doet het, doet hij dat nou? Hoe zou hij dat nou doen? Bos is uh, populair vannacht, we hadden er straks al uh, cabaret in kwartet afkomstig uh, van uh, de Theateracademie. En dit was Alfred Martens, 1983 opgenomen in de studio's van Peter Koelewijn. Hoe doet, het, doet hij dat nou? Fijn plaatje. Uh, we laten in de Nacht van het Goede Leven ook graag uh, fijne dingen horen... uit andere Karo-programma's uh, van het recente of het verdere verleden. Bert Haanrikman hij spreekt uh, in zijn programma The Best of Tonight... op zaterdagavond op 2 regelmatig met sterren die één of enkele hits hadden... en daarna wegschoven uit het brandpunt van de aandacht. De rubriek heet The Best Days Of. Luister mee naar de aflevering waarin hij praat met Esther Teulen... zangeres van de Novo Band. The Best Days Of. De Novo Band. Daar ik nog altijd vrolijk van. 1986, You Gotta Be Mine van de Novo Band, die je ook kende van Let's Go Dancing. En de zangeres was Esther Teulen. Dag Esther, goedenavond. Hallo. Stoor ik je heel erg op deze zonnige zaterdagavond? Nee, helemaal niet. Ja, ik, ik sta hier op een, op een straat in Amsterdam, even buiten een restaurant waar ik net nog zat. Oh, Het is hier heel stil, dus ik, ik sta hier op een, op een straatje Wat en, mooi. Uh, met jou te praten. Ja. ja, heel grappig. En als je deze muziek weer terug hoort, ja, dan, dan zie ik jou als vanzelf eigenlijk weer in top. Wat zie je zelf weer voor je verschijnen? Oh, ja, ik zie, uh, ik zie uh, de studio meteen voor me, waar we dit hebben opgenomen. En uh, ook optredens waarin we dit zongen. En we hebben het een tijdje geleden ook nog eens een keer op de verjaardag van de zanger gezongen. Maar dan helemaal unplugged. Dus... Uh, ja, er komen van allerlei beelden wel weer boven. Het is ook wel weer een tijd geleden, merk ik. Ja. ja, mooie, warme herinnering aan die tijd. Ja, ja hele goede herinneringen. Ja. En veel disco's bezocht natuurlijk, door het hele land. Ja, heel veel gespeeld. En uh, veel lol gehad met elkaar. Dus uh, ja, het was een hele leuke tijd. En ik met, ook, met veel... elkaar, dan doe je eigenlijk ook op, uh, op, uh, ja, op, op je broers, eh, eh, eh, toch? Ja, ja, dat klopt. Want die het was eigenlijk een familiebeentje, de familieteulen. Ja, nou daar, daar begon het tenminste wel mee. Uh, met mijn twee broers en, uh, nou, en nog, nog wat mensen. Maar uh, later is mijn oudere broer daaruit gegaan. Die werd uh, piloot. Oh. En uh, dus maar ja, het is, die, hij is altijd wel nauw betrokken gebleven, zeg maar. Dus uh, ja, ja. Let's go flying. Ja, let's go flying, ja. dacht hij op een gegeven moment. Maar, maar ja. dat was ook meteen het begin van het einde toen die broer eruit stapte? Uh, nee, nee, nee, nee. Dat was uh, eigenlijk, uh, daarvoor speelden we, he, we speelden nog veel in kroegen en dat soort dingen. Daar zijn we helemaal in begonnen. En toen hij eruit ging, toen kwam er een uh, andere bassist. En toen zijn we gewoon doorgegaan. En toen begon het eigenlijk pas echt. <lacht> dat was voor hem een beetje jammer natuurlijk. Ja. Maar ja, maar hij, heeft het, hij heeft wel de band helemaal helpen opzetten. En, uh, dus hij had een heel belangrijke rol daarvoor. Maar uh, ja... Mis je die optredens van toen nog wel eens, Esther? Nou, het is heel grappig. Ik zat er vanavond... Uh, wij zaten hier dus in een Grieks restaurant... waar een uh, nichtje van mij uh, gaat zingen, zometeen. En wij hadden het erover... en zij stelde eigenlijk diezelfde vraag aan mij. Van mis je dat nou, eens, nou nog, hè, het spelen? En af en toe komt het wel eens op. Uh, en uh, we hebben steeds het plan om weer eens wat te gaan doen... maar dan echt voor onszelf, eigenlijk voor de lol. Ook met de leden van de Novo Band, de oude Garde. Dus maar een is comeback ook... is onderweg, Esther. Wat zeg je? Een comeback is onderweg, een reunie. <laughs> nou, nee. Het is eigenlijk meer gewoon voor onszelf en voor echt, uh, ja, om weer eens wat muziek te maken. Want dat. dat... Dat mis ik soms best wel. Ik snap het. Toch ben jij niet ja. helemaal uh, uit de schijnwerpers verdwenen... na de Novo Band. Je hebt een prachtige soloplaat gemaakt... onder de naam Esther Truly. Incredibly Red. Was, was in elk geval een dikke radiohit. Ja. En voor de mensen die ze gaan vragen: waar ken ik die stem toch van... Die, die hebben wij natuurlijk jarenlang hier op Radio 2 gehoord. Hè? Ja. Wil je dat nog even één keer doen? The Best of Tonight met Bert Haandrik, man. wil ik even horen. Zet geluid even stil. <laughs> dat vind ik heel interessant. Om dat even gewoon door een telefoon te horen. Okay. Succes. Oké, okay, dat wil je even... Ja. Oké. Okay. The Best of Tonight met. <laughs> wat Even opnieuw, sorry, want het ging net ja, mis. er lo lopen hier ineens allemaal mensen langs. Oh, dat maakt niet uit. Kijk er mij aan wat, wat zit jij hier je eentje hier te doen. Nou ah, fijn. Ja. Oh, dat was het al. Ja, sorry. Oh, dat maakt niet uit, maakt niet uit. Ja. Goed, ja, we dansen verder. You're gonna be mine. En uh, nou ja, Novo Band dus. Reunie opkomst beste Esther. En waar ben je yes. vooral uh, verder mee bezig op dit moment? Uh, nou, op het moment uh, doe ik eigenlijk heel andere dingen. Ik heb een tijd allemaal kunst gemaakt en dat doe ik nog steeds wel. Maar ik heb voornamelijk nu een uh, praktijk waarin ik coach ben en uh, mensen dus begeleid. En ook meditatielessen geef en bewustzijnstrainingen. Dus het is weer een heel andere tak van sport, zeg maar. Wat leuk. Maar het is uh, waar ik nu mee bezig ben. Mooi om te horen ja. dat het je goed gaat en fijn dat we je even mochten ja. bellen. En teruggaan uh, met jou in de tijd van de Novo bent. Ja, oké. Okay. Hey, eet lekker nog in Amsterdam. Dank dus je, ga ik zeker doen. Oké, okay, daag. I don't want to brag about it, but then around it. I'm the one for you. You look the other way, I can tell the I'm the one for you. The Trojan horse. Bij Bert Hendrikman horen we Esther Teulen praten over haar tijd bij de Novo Band. You're gonna be mine in the best days of. Uh, vandaag in 1966 staan de Beatles voor de allerlaatste keer op een podium. Na deze laatste live datum op hun vierde Amerikaanse tournee. Met een optreden in San Francisco in het Candlestick Park houden ze ermee op. Met live spelen John Paul, George en Ringo zijn het zat om uh, alsmaar van hot naar her te reizen en geen rust te hebben. Het wordt tijd voor andere zaken. Ze nemen een paar maanden maanden vrij af. Pas op 24 november 1966 komen ze weer bij elkaar in de Abbey Road Studios in Londen om aan Strawberry Fields Forever te beginnen. Tot slot van dit uur een klein dingetje van Paul McCartney. Hij zit even is een eentje wat rommelen en dat heet dan Wild Honey Pie. De Beatles.